7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Het kabinet trekt 347 miljoen euro uit om het personeelskort in tekort in de zorg aan te pakken. En een van de grootste wetenschappers van onze tijd is overleden. Een overzicht van het nieuws: hier is Elisabeth Stiens. De Britse natuurkundige, wiskundige en cosmoloog Stephen Hawking is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij werd 76 jaar oud. Hawking werd vooral bekend door zijn onderzoek naar zwarte gaten. Dat zijn plaatsen in het heelal met heel veel zwaartekracht... waar niets uit kan, ook geen licht. Hawking leed aan de neurologische ziekte ALS. De wetenschapper kon uitsluitend met een spraakcomputer communiceren... en hij zat al tientallen jaren in een rolstoel.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 Het weer lokaal kan het mistig en glad zijn verder blijft het droog vandaag en vooral 's schijnt de zon het wordt tussen de 8 en 12 graden ANWB verkeersinformatie Dennis Mooi tot nu toe verloopt de ochtendspits normaal. Met een paar uitzonderingen natuurlijk. Je moet wel opletten, want in het noordwesten... midden en zuiden van het land komt dichte mist voor. Het loopt uh, spaak op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en Boerder staat 7 kilometer door een kapotte auto. De vertraging is een kwartier. De linker ook is dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht. 12 kilometer en een half uur vertraging door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. Maar inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A17... van Rozendaal naar Dordrecht bij Moerdijk staat drie kilometer voor het knooppunt Klaverpolder. Op de A27 van Goijkam naar Utrecht is door de mist. De spitsstrook dicht tussen Lexmond en Houten. En dat levert tien minuten vertraging op. En de A76, of eigenlijk de Belgische E314... in de richting van Heerlen. Die is dicht tussen Maasmechelen en de Belgische grens. Of bij Stijn vanwege een ongeluk met een vrachtwagen.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 Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorredijk Of shop online 350 modemerken. Het NOS Radio 1-journaal. Vijf en een half minuut over zeven is het. Ja, Stephen Hawking is overleden. De bekende Britse wetenschapper. Zijn familie maakte dat vannacht bekend via een...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 sprak via een stemcomputer, maar hij deed baanbrekend werk... op het gebied van de zwaartekracht. En daar ga ik over praten met professor Vincent Icke, sterrenkundige. Meneer Icke, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Kent u hem persoonlijk eigenlijk, Hawking? Ja, sterker nog, uh, toen ik postdoc was in de Universiteit van Cambridge in het Instituut of Astronomy, toen heb ik hem goed leren kennen en hij kon toen zelfs nog lopen. Hij kon ook gewoon niet gewoon praten, maar hij kon praten. Het was toen wel bekend dat hij ALS had, maar uh, hij functioneerde nog op een heel veel andere manier dan uh, het laatst. En, en u hebt hem dus eigenlijk langzaamaan zieker gezien worden daar? Nou, dat ging niet alleen langzaamaan, dat ging pijlsnel. Um, dat was zeer beklemmend. Uh, ik moet wel zeggen dat alle collega's van het Instituut voor astronomy... die stonden vierkant als één persoon achter hem. Uh, dat is mij altijd tot, tot steun geweest, maar niemand had verwacht dat hij het zou overleven. Nee, nee, en, en hij is 76 geworden. Mhm. Mm ja.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 Jazeker. Hij was niet alleen op het gebied van, van de uh, Einstein's theorie... en zo maar andere natuurkunde, was hij ook heel erg uh, geschoold. Je kon altijd met hem praten over uh, andere vormen van, van natuurkunde. En voor ons, en dus ook speciaal voor mij... was dat echt een heel bijzondere uh, tractatie, want hij was heel slim. W wanneer hebt u mij voor het laatst gesproken... of, of contact met hem gehad? Um, ik denk dat dat in 2011 geweest moet zijn op de Texas-conferentie... Um, dat, dat eventjes uit mijn hoofd hoor, dat kan ook 2012 gepest, maar ik denk 2011. Een paar jaar geleden in ieder geval, ja. Dat is zeven jaar geleden, ja. ja. ja. En toen, toen had hij dus ook al die spraakcomputer. Het, het, het mooie daarvan is natuurlijk dat hij had, naarmate de techniek beter werd, um, kreeg hij de keuze om er een mooiere stem in te zetten, maar dat heeft hij vertikt. Hij heeft gewoon gezegd, nee, dit ben ik nu, en laat maar. Die blikken, ja, dus die blikken stem. Is, ja, precies. Die ook in, in die film waarin Eddie Redmayne uh, Stevens speelt. Uh, is dat ook op die manier zo, zo doorgekomen? Ja. Zo. Dat is buitengewoon knap. Dat ja. is een authentieke held hoor. Ik bedoel nog afgezien. Van dat het een goede natuurkundige was. was ook een, een filosoof in deze zin. dat hij zijn noodlot uh, op deze manier uh, tegemoet trad. Het, het klinkt heel plechtig, maar hij uh, was echt ook heel, heel filosofisch. Maar ook een man die, met humor.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 Een beetje een sprookjesfiguur. Ja, een icoon, een, een authentieke held. Hè? Dus echt iemand die... En ja, een held denk je natuurlijk altijd aan iemand die zwaar gewapend is. Maar hij was gewapend met zijn hoofd. Uh, dat is buitengewoon knap, ja. ja. U, u noemde al die film die over hem gaat. Hè? Ik geloof op basis van de, de, het verhaal van zijn, van zijn ex-vrouw is, is dat uh, script ja. gemaakt. En, maar hij werkt ook mee aan, aan afleveringen van Star Trek bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja, en heeft ook voor de popularisatie van de wetenschap... heeft hij buitengewoon veel gedaan. Ik bedoel, je kunt bijna niet ophouden die man te prijzen. Want kijk, wetenschap gaat over drie dingen. Wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk onderwijs... en wetenschappelijk publiekcontact. En dat derde, dat publiekscontact... heeft hij ook zeer serieus en zeer goed opgevat. Hij heeft een aantal boeken geschreven voor algemeen publiek... die in de tientallen miljoenen, als ik me niet vergis, zijn verkocht. En daarmee heeft hij de wetenschap als bedrijf... zeg ook heel veel goed gedaan. En euh, inderdaad, want als hij al ergens sprak, dan euh, geloof ik de kaartjes waren binnen, binnen twee minuten uitverkocht. Hè? Dat is juist, ja. Ja, absoluut. N nou moet ik er wel bij zeggen dat een deel, um, dit is misschien heel onerbiedig tegenover het publiek, dat ik dat zeg maar sommige mensen was toch een beetje aapjes kijken, in zekere zin. Maar. Um, om bij een van zijn voordrachten te zijn... ook voordat hij die stemcomputer had. Dat is mij natuurlijk destijds regelmatig overkomen. Dat was een traktatie, hoor. dat was echt heel bijzonder. En dat men daarop afkomt, zeker om te zien... Ja, hoe, uh, hoe buitengewoon moedig uh, iemand om kan gaan met zoals gezegd, met zijn noodlot. Ja. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook heel aantrekkelijk, dat is wezenlijk aantrekkelijk. Ja. Ja, ja. Stephen Hawking, 76 jaar geworden. Dank dat u even met ons wilde praten over zijn... Uh, over zijn leven, professor Vincent Ike was dat, sterrenkundige. NOS Radio 1 Journaal. 11,5 minuut over 7 is het. Ik praat u nog even bij wat er gisteravond gebeurde op radio NTV. TV. Met het oog op morgen belde met sp van het eerste uur Jan de Wit vanwege Emiel Roemer. Want die wordt de eerste burgemeester van de SP, waarnemend weliswaar, maar toch. Heerlen krijgt de primeur. En Jan de Wit denkt dat Roemer geknipt is voor die baan.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 En toen zij Trump die nacht belde om hem te feliciteren, klonk hij net zo verrast als zij. Leni was het hart al. Die was de gast bij Jeroen Pauw. Het ging over het zeehondenadvies, namelijk, leg de opvang van zeehonden aan banden. Leni is het daar niet mee eens. En ze greep alles aan om het over de zeehonden te hebben... ook toen het gesprek met a leider Lodewijk Asscher... over iets heel anders ging, namelijk het sissen naar vrouwen op straat. Onderzoek laat ook zien dat het op sommige in het Wallengebied... bijvoorbeeld heel veel voorkomt. Het Waddengebied, niet het Wallengebied. Oh, ik wou ja. al zeggen, het ja. Waddengebied, de, nee, zeehonden. Nee, nee, nee. de zeehonden. Het Wallengebied. Ja, en even later lukte het Leni weer om dat onderwerp te kantelen... als het gaat over de maatregelen om straatintimidatie aan te pakken. Ik hoorde iemand zeggen dat het ook een overweging is om bijvoorbeeld agenten te verkleden als vrouw. Ik uh, het als om op die manier als een soort, soort zeehond. zeehond. Hou die zeehond. Ja. Ik snap wel dat ze die de dood willen schieten. Ja. Ze komen overal doorheen. Dat was gisteravond op Radio TV. Nu een paar onderwerpen die we voor u hebben geselecteerd uit de buitenlandse media. YouTube gaat in de strijd tegen fake news... teksten van Wikipedia bij video's zetten. Dat heeft de directeur van het online videoplatform bekendgemaakt... melden Amerikaanse media. Aanleiding is een video van een complottheorie... die veel bekeken werd na de schietpartij op een school in Florida vorige maand. Door de Wikipedia-teksten bij de YouTube-video's te zetten... wil Google de kijker aanvullende informatie... en zo ook een ander perspectief bieden. Als voorbeeld noemde de directeur nog video's... waarbij bijvoorbeeld de eerste maanlanding in twijfel wordt getrokken. Daar komt dan informatie bij te staan. Maar de video zelf blijft wel gewoon online staan, verzekert het bedrijf. Een bus met Amerikaanse scholieren is in de Amerikaanse staat Alabama... in een ravijn van 15 meter diepte gestort. De bus met aan boord een schoolorkest reed terug naar Texas... na een bezoek aan het pretpark Disney World in Florida. De chauffeur kwam om het leven en zeker 37 inzittenden raakten gewond. De meeste leerlingen lagen in de bus te slapen toen het gebeurde. En een van hen zegt tegen CNN dat hij ineens een klap voelde. Uh, een dat alles gewoon weg was. Toen ik realiseerde wat er gebeurde, hoorde ik veel panikken, of schreeuwen. Ja, hij hoorde daarna dus veel geschreeuw. Maar de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Over de salariskloof tussen mannen en vrouwen is al veel geschreven. Maar volgens de New York Times krijgt zelfs de Britse koningin niet hetzelfde salaris als haar man. Dat geldt althans voor de actrice die koningin Elisabeth speelt in de bekende serie The Crown. Deze Claire Foy kreeg omgerekend ruim 30.000 euro per aflevering. En dat is minder dan haar mannelijke tegenspeler Matt Smith die Prins Philip speelt. Hoeveel precies is trouwens niet bekend. De producenten gaven het verschil in betaling in ieder geval toe... op een conferentie in Israël. Ze zeiden erbij dat het verschil in salarissen... voor het volgende seizoen wordt rechtgetrokken. En boven de files uit in de helikopter naar je werk vliegen. Dat klinkt als een goed idee, maar het is volgens de Vlaamse overheid... in ieder geval niet iets waar je subsidie voor moet kunnen krijgen. En dus moeten ruim 100 Vlaamse ondernemers... hun helikopterlessen terugbetalen, meldt de Standaard. De bedrijven hadden onterecht duizenden euro's aan subsidies gekregen... voor vliegopleidingen. Op advies van helikopterscholen vroegen ze geld... voor het opleiden van personeel. Maar vlieglessen zijn geen goede besteding van subsidiegeld... vindt de Belgische minister van Economische Zaken... En hij vordert nu dus ruim 300.000 euro terug. Hoeveel kilometer staat er nu, Dennis mooi. 87. Dat is vrij normaal voor dit uh, tijdstip. Maar er zijn natuurlijk uh, wat uitzonderingen daarop. Zoals uh, de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouden en Boerden, 11 kilometer en 20 minuten vertraging. Vanwege een kapotte auto is de linkerrijs ook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging en 13 kilometer file. Dat komt ook door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij... En de A76, of eigenlijk de Belgische E314... vanuit Maasmechelen in België naar Nederland... die is vlak voor de grens bij het Nederlandse Stijn dicht... door een ongeluk met twee vrachtwagens. 16,5 minuten over zeven is het. 347 miljoen euro, dat is het bedrag dat het kabinet uittrekt... om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Het staat in een actieprogramma dat de zorgministers Hugo de Jonge... en Bruno Bruins en staatssecretaris Blokhuis hebben opgesteld. En het plan dat wordt vandaag gepresenteerd. Contact met politiek verslaggever Lars Geert. Lars, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Extra geld dus om het personeelstekort aan te pakken. Waar willen ze de mensen vandaan halen met dat geld? Uh, nou, allereerst is het alle hens aan dek. De uh, ministers en de staatssecretaris hebben niet één allesomvattend plan bedacht... Uh, dat de problemen wel even zal oplossen. Daarvoor is het probleem veel te groot. Het kabinet verwacht dat ze over vier jaar 125.000 extra medewerkers nodig zullen hebben. En daarom denken ze niet dat er één ei van Columbus is. Ze hebben meerdere onderdelen bedacht. Er komen bijvoorbeeld regionale actieplannen... want, zeggen ze, het heeft geen zin om een landelijk plan te bedenken. De behoeftes van de verschillende regio's zijn heel verschillend. Amsterdam heeft andere problemen dan Heerlen bijvoorbeeld. Dus de 25 regio's die mogen zelf bedenken waar ze behoefte aan hebben... en hoe ze dan die wensen gaan werven. Maar, en daar hamen ze het meeste op, het meeste geld gaat naar scholing... 320 miljoen euro... Dat geld is bedoeld voor opleidingen, omscholingen en stageplekken. Minister Bruins, die erover gaat, die is heel ambitieus... en ook niet bang om die ambitie uit te spreken. Zal ik eens een, een getal noemen? Als we nou eens in de richting van 40.000 mensen per jaar zouden kunnen opleiden... dan zouden we voor de komende jaren niet alleen de mensen die uitstromen uh, kunnen vervangen... maar dan hebben we ook het tekort binnen een aantal jaren lopen we dat in. En dat is een hele opgave... Maar ik geloof dat je in dit geval beter concreet kunt zijn en uiteindelijk niet de 100% ambitie haalt dan dat we alleen maar woorden spreken. Ja, 40.000 mensen erbij, dat, dat zou kunnen, uh, zeggen de deskundigen... als de sterren allemaal heel gunstig staan. Maar dan is het ook nog maar de vraag of die mensen kiezen... voor uh, het werk waar je ze precies nodig hebt. Want uh, veel verpleegkundigen die werken bijvoorbeeld liever in een ziekenhuis... dan in een verpleeghuis, terwijl ze in een verpleeghuis harder nodig zijn. Dat soort problemen, dat, dat kom je dan wel tegen. Ja. En dan is het imago van het werk in de zorg nou ook niet heel erg goed. Hè? Zwaar werk wordt vaak gezegd, nou, niet goed betaald over het algemeen. Hoe gaat het ministerie dat dan aantrekkelijker maken? Uh, nou, allereerst zeggen ze dat het geld niet zo uh, het probleem hoeft te, uh, hoeft te zijn. De, uh, de, er is geen enkele reden om bijvoorbeeld het salaris op nul te zetten... wat in de afgelopen jaren nog wel eens gebeurd is voor, uh, voor ambtenaren. Ze kunnen gewoon meegroeien met hun werk. Maar ze willen het werk ook aantrekkelijker maken... door bijvoorbeeld uh, uh, landelijke campagne te gaan voeren. Uh, denk dan aan uh, reclamespotjes bijvoorbeeld. Blijft het niet bij, het werk zelf moet ook aantrekkelijker worden. Uh, een van de redenen dat medewerkers vaak de zorg verlaten... is bijvoorbeeld omdat ze de werkdruk te hoog vinden... en de administratieve lasten te zwaar zijn. En daar wil uh, minister De Jonge uh, wat aan doen. Als we kijken naar bijvoorbeeld de administratieve lasten in de zorg... dan weten we dat die papierberg hartstikke hoog is als we alleen al eens zouden zorgen, dat hebben we uitgerekend... dat iedereen één uurtje minder kwijt zou zijn aan papier... en dus één uur meer tijd over zou hebben voor het werk in de zorg... dan scheelt dat al zo'n 20.000 banen. Als we bijvoorbeeld, er zijn best wel wat mensen met kleine contracten... en bijvoorbeeld in de oudere zorg... als we alleen al eens zouden zorgen dat mensen één uur extra uh, contractruimte zouden krijgen... dus een, een groter contract... Uh, dan scheelt dat al 20.000 banen op die grote aantal medewerkers die we hebben in de zorg. Nou, hij verwacht dus veel van het minder papierwerk, om het zo maar te zeggen. Dat moet het beroep aantrekkelijk maken, maar dat is ook een van die ideeën... om de administratie niet meer te laten doen door verpleegkundigen en dokters... maar door mensen die daar speciaal voor in dienst neemt. Uh, die moeten dan al het papier uh, doen en dan kunnen de dokters en de verpleegkundigen... zich uh, uh, bezighouden met uh, uh, de zorg en de medische handelingen. Ik ga even naar Sonja Kersten, die is directeur van VNVN... de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Mevrouw Kersten, goedemorgen. Goedemorgen. Blij met het actieplan? Ja, we zijn zeker blij met het actieplan en uh, de impuls die we hiermee geven... Aan, uh, aan alle verpleegkundigen en verzorgenden die het nu heel zwaar hebben. Uh, dus dat is een heel belangrijke uh, uh, toezegging, zeker. Maar is hiermee dan ook een halt toegeroepen aan de uitstroom... van verpleegkundigen en verzorgenden? Nee, dat gebeurt natuurlijk niet meteen. En gelukkig zitten daar ook uh, accenten in het plan om, uh, om daar goed mee om te gaan... Uh, want het gaat natuurlijk niet alleen om het aantrekken van uh, nieuwe mensen, wat er net ook al werd gezegd. Want uh, die zijn er ook simpelweg uh, niet. We moeten vooral ook echt heel voor ze inzetten op het behouden van onze, onze mensen die het werk nu doen. Hè. We kunnen echt niet zonder deze mensen, dus we moeten de uitstroom volledig gaan, uh, gaan beperken. En dat betekent dus ook dat je deze mensen echt veel meer moet gaan waarderen. Maar ook moet gaan betrekken bij de oplossingen uh, vanuit de werkvloer. Wat, wat moeten de ministers, of wat moeten de ministers, want er gaan er meer over... wat moeten die doen dan om die mensen te behouden, vindt u? Nou, ik, ik vind het vooral heel erg belangrijk dat er ook geluisterd wordt naar, naar wat zij te zeggen hebben. Zij uh, leven iedere dag het werk. Dus zij geven ook aan wat, uh, wat er nog af kan. Hè. Zoals die administratieve lasten, daar zit inderdaad echt ruimte. Die zit er al een tijd uh, en die is eruit te persen. Dus uh, dat is heel belangrijk. Uh, uh, om dat gewoon echt, ook echt snel te gaan doen. Dus dat is er één. maar Het is ook belangrijk om, uh, om mensen gewoon een stem te geven en uh, mee te laten denken. Ook aan die regionale tafels, maar ook aan de landelijke tafels. Uh, omdat zij, uh, ja, zij, zij zijn uh, de hoeders van hun vak uh, en weten ook wat het, wat het betekent om dat goed te kunnen doen. Ja. En door de werkdruk nu uh, komt ook de kwaliteit van, uh, van hun arbeid steeds verder onder druk te staan. Dus dat is een hele belangrijke om aandacht voor te hebben. En dan wordt er dus heel erg ingezet ook op die opleiding hè, om op termijn dus meer mensen uh, in die zorg te kunnen krijgen. Meer dan 300 miljoen gaat daar naartoe. Um, ja. Maar ja, dan moeten die mensen er wel zijn, die moeten geïnteresseerd raken om ook zo'n opleiding te gaan doen. Ja, dus dat, dat heeft verschillende kanten. Als, je, als, je, als mensen weer met veel meer werkplezier aan het werk zijn... Eh, dan krijg je ook een ander imago... Um, dan, zorgt er, he, dan, dan zijn de, de gesprekken op de verjaardagsfeestjes uh, worden dan ook weer anders dan uh, hoe het nu is. Um, dus het is heel belangrijk dat we vooral zeg maar, iedereen weer met heel veel trots en passie aan het werk krijgen. Uh, dat zorgt ook voor een betere imago. Maar we moeten ook heel duidelijk laten zien wat het vak inhoudt. En er zijn heel vaak uh, uh, zijn er beelden bijvoorbeeld over de oudere zorg dat het gaat om, uh, om, uh, om billen wassen en, en een AI op de boel geven, Maar het is een vak en uh, het is een heel mooi vak. En ik denk dus dat het heel belangrijk is... dat geïnteresseerde studenten ook daar uh, vroegtijdig mee te maken krijgen... en uh, daar ook echt kunnen snuffelen, zal ik maar zeggen, over hoe het echt is. En het is ook heel belangrijk om die middelen in te zetten... om ook voldoende stagebegeleiders te hebben. Ja. Want het is natuurlijk belangrijk dat je niet alleen een stageplek hebt... maar dat die begeleiding ook goed is zodanig dat je ook echt daadwerkelijk die stage met goed vervolg kunt afronden... en mensen niet de opleiding voortijdig verlaten. Dank voor uw reactie, mevrouw Kersten. Sonja Kersten, directeur van VNVN. Ik ga nog even terug naar politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, die mensen die opgeleid moeten worden, die stromen pas over een paar jaar natuurlijk in. Daar hebben we dan pas wat aan. Uh, zaak is dus, dat het horen we mevrouw Kersten ook zeggen... de mensen die er nu werken, om die te behouden. Is daar aandacht voor in het actieplan? Nou ja, daar houden ze natuurlijk wel rekening mee. De hele bedoeling, natuurlijk, om mensen meer geld. of in ieder geval meer te laten verdienen de komende jaren, die is daarop gericht. En het feit dat inderdaad die mensen klagen over de administratieve lasten en de werkdruk. Ze hopen dat door dat op heel snel naar beneden te brengen. dat die mensen dus ook hun werk blijven doen. en dat die oudere werknemers dan ook de jongeren. die dus instromen via de opleidingen, gaan meenemen in het bedrijf en gaan begeleiden. En en uh, uh, in die leerwerkbanen gaan uh, uh, begeleiden. Dus op die manier hopen ze uh, die mensen vast te houden. Maar het is een behoorlijke opgave. En je merkt wel dat iedere keer als ze de ambitie uitspreken... dat ze dat willen doen, dat ze ook meteen een comma plaatsen... en een maar neerzetten, omdat ze ook wel weten dat ze heel ambitieus zijn... en dat ze de doelen die ze zichzelf hebben gesteld misschien niet gaan halen. Maar het plan ligt er, in ieder geval. Uh, wordt later vandaag officieel gepresenteerd. Hoe de politiek verslaggever Lars Geerts nu... REM.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 Thebodin heet voortaan Bilvinger Thebodin. Ontdek waarom op wemakeideaswork.nl NPO Radio 1 Half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Stephen Hawking, een van de grootste wetenschappers van deze tijd... is overleden. Hawking werd vooral bekend door zijn onderzoek naar zwarte gaten in het heelal. Hij schreef ook een boek over het heelal en dat werd een bestseller. Hawking leed aan de ziekte ALS en hij is 76 jaar geworden.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 Op het voormalige trainingscomplex van voetbalclub AZ heeft een grote brand gewoed. Het gebouw dat in brand staat heeft geen sportfunctie meer, maar wordt gebruikt als woning. Iedereen heeft het pand kunnen verlaten. De jeugdopleiding van de club zit nog wel op sportcomplex Het Lood. En opnieuw een Nederlandse medaille op de Paralympische Spelen. Linda van Impelen won in Pyeongchang het zilver op de Reuzenslalom. De zitskiester won daarmee de vijfde Nederlandse medaille bij de Paralympics. Dan de weersverwachting bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. En hoe ziet het woensdagweerbericht eruit? Nou, ik denk dat het een hele aardige dag gaat worden... met flinke zonnige perioden, Af en toe wel wat wolkenveldjes. En het blijft overal droog, dus het ziet er prima uit. Het is wel zo dat er nu hier en daar wat mistbanken aanwezig zijn. Lokaal echt wel dichte mist, hoor. Met zichtwaarden onder de 100 meter. Bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland. Ook in Flevoland en ook in Brabant zien we echt wel mistbanken. Maar ook elders is er nog wel kans dat het hier en daar wat mistig is. Die mist, overigens, die gaat wel snel verdwijnen nu de komende uren. Ja, en daarna dus een, een prima dag. Met daarbij een wind die over het algemeen uit het oosten tot zuidoosten gaat waaien en zwak tot matig is. Dat is vandaag en de rest van de week... Ja, de rest van de week gaan er toch wel weer wat dingen veranderen. Uh, morgen dan uh, gaat het vanuit het zuidwesten geleidelijk aan regenen. Aan het eind van de ochtend verwacht ik de eerste neerslag in Zeeland. En die regen die trekt dan langzaam maar zeker naar het noorden toe. De temperatuur loopt morgen nog wel weer mooi op hoor. Net als vandaag wordt het dan zo'n 9 tot 12 graden. Uh, vrijdag dan komt de koude lucht vanuit het oosten binnenschuiven. En dat gaan we direct al merken. De maximumtemperatuur uh, die valt eigenlijk in de nacht van donderdag op vrijdag waarschijnlijk in het noorden. Want overdag is het daar nog maar een graadje of drie. En er valt af en toe wat regen. En naarmate de dag vordert neemt de kans ook op sneeuw toe. En dan kijk ik heel snel even naar het weekend. Dan moeten we er gewoon weer rekening mee houden... dat we in een dikke winterjas gaan lopen met mutsen op en sjaal om. Want de temperatuur komt in het weekend amper boven het vriespunt uit overdag. S'nachts gaat het over het algemeen matig vriezen. Met minima rond de min vijf. En er komt een matige tot krachtige oostenwind te staan. En dan voel je hem alweer aankomen. Dan gaan we het weer hebben over de gevoelstemperatuur. Die liggen in het weekend zo tussen de min 10 en min 15. Het is nou, bijna niet voor te stellen, Jurgen. Zeg, het begint bij mij nu al een beetje hoor, die gevoelstemperatuur. Uh, we genieten <laughs> ervan vandaag, want uh, ja, zolang het kan, dan moeten we dat natuurlijk doen. Dankjewel. Raymond Klaassen was dat. Dennis Mooi nu met file-nieuws. Het is mistig. Vooral in het noordwesten, midden en zuiden van het land komen misbanken voor. Daardoor zijn er ook een aantal spitstroken dicht, zoals op de A27 van Gorkem naar Utrecht en bij Houten is de spits ook niet open gegaan. Daardoor loopt het weer vast op de A2 Den Bosch Utrecht... tussen Geldermalsen en Knooppunt Evedingen. Dat zat 11 kilometer en dat kost je zo'n 20 minuten extra. Op de A12 Den de Haag Utrecht heeft een kapotte auto gestaan. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug staat nog 14 kilometer... en heb je een half uur vertraging... Uh, Achter en volgens een ongeluk en een kapotte auto zorgt nu voor uh, drie kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. Alle rijstroken zijn wel weer open. Daardoor natuurlijk ook vielen op de A17 bij Moerdijk. En uh, op de N11 van Leiden naar Bodegraven staat uh, voor de aansluiting met de A12 drie kilometer bij Bodegraven. De vertraging is hier een half uur.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 En uh, tot aan uh, volgende week woensdag, zo rond die tijd... Heb ook uh, aandacht voor wat, uh, wat zaken uit nou ja, die spelen in gemeente. Utrecht bijvoorbeeld is de snelst groeiende stad van Nederland. De komende jaren komen er zo'n 50.000 nieuwe inwoners bij. En er is nu al enorme krapte op de woningmarkt daar. De huidige coalitie wil bouwen binnen de bestaande stad... maar andere partijen zien de oplossing in de polder Rijnenburg. Die polder is nu gereserveerd voor windmolens en een zonnepark. Verslaggever Jozefien Trehi trok samen met Kees Bos... van Stadsbelang Utrecht de kaplaars aan. Je moet een beetje oppassen, want waar we nu lopen... Rijnenburg, ja? dat is het laagste punt van Utrecht. Okay. Dus er ligt hier heel veel blubber en water... Niet echt lekker om te wonen, dan lijkt me. Nou ja, ik bedoel, als je het een beetje ophoogt... wat ze meestal doen met die, uh, met die nieuwbouwwijken... dan wordt het uh, prachtig wonen hier, hoor. En dan voor ons, nou ja, weilanden, hè? Ja, zeker. Oh, en slootjes. Even over slootje heen. Aan de achterkant horen we de snelweg. Een mooi open gebied. U zegt, alles leuk en aardig hier, windmolens, zonnepanelen... maar eigenlijk wil ik hier gewoon een woonwijk. Ja. Nou ja, kijk, het punt is dat wij hebben een enorme stevige groeiambitie hebben uh, in Utrecht. En dat kun je eenvoudigweg niet realiseren, niet goed realiseren, als je alleen maar in de stad uh, gaat bouwen. Want dat is heel moeilijk en het is hartstikke kostbaar. En ja, dit is gewoon eigenlijk een blanco vel, vel uh, waar je heel veel op kan en waar je je ambities ook waar kan maken. Je moet eruit kijken, want er komen schapen aan. Ja, je bent een liefie, hè? Je bent een liefie. ja. Oké, okay, nou, staan we hier tussen de schapen? We maar weer. Weg. Want dit is dus ook de natuur hier, die we hier hebben. Ja, het is, tussen uh, de schapen. dat klopt, maar het, het is allemaal goed te combineren. Kijk, ik zei de duurzaamste wijk. Dat betekent niet alleen zonnepanelen op je dak en uh, energie-nul woningen. Maar ook gewoon in de natuur, uh, ja, fijn uh, wonen en ook recreëren even een stukje teruggereden naar de stad want de meerderheid van de huidige gemeenteraad ziet het niet zitten het bouwen in de polder vertelt Klaas Verschuren van D66. Ja, we willen het liefst bouwen binnen de stad, binnen Stedelijk. We denken dat het kan. Uh, we hebben nog een hoop plekken uh, waar we kunnen ontwikkelen, waaronder waar we nu staan hier in de Merwede Kanaalzone. Ja. Het ziet ja. eruit als een, een oud industriegebied. Ja, het is een oud industriegebied. Hier is een oude energiecentrale. Je ziet hier nog uh, twee mooie uh, schoorstenen staan, oud. Die, ik denk dat we die ook gaan proberen te behouden. Het is uh, oh ja? uh, erfgoed. Er staat nu nog een uh, hek omheen. En uh, ja, er kunnen in dit gebied zo'n tussen de zes- en de 10.000 woningen bijkomen. Dat is wel veel zo hier tegen die woonwijken aan, waar we nu te gaan kijken. Ja, het is, is binnenstedelijk. Uh, uh, ja, daar kan je binnen verdichting uh, veel doen. We willen hier ook best de hoogte in, waardoor je zeg maar, op, uh, op de grond gewoon wel ruimte houdt uh, uh, en blijft houden voor, zeg maar voor, uh, voor groen, want het moet ook wel een duurzame wijk uh, worden waar het prettig en plezierig uh, wonen is. Nou zegt uh, Stadsbelang, laten we lekker daar in de polder gaan bouwen, dan is dat goedkoper want je hoeft niet hier uh, in de stad, hè. de prijzen liggen hier hoger. En we hebben meer ruimte, daar kunnen we ook een mooie duurzame wijk neerzetten. Waarom wilt u dat niet? Nou, we hebben afgesproken dat we van Rijnenburg een uh, energielandschap willen maken. Het is nu een pauze landschap, zoals we dat noemen. Tot uh, 2030 uh, gaan we daar in ieder geval niet bouwen. En dat maakt dat er een mogelijkheid is om daar volop duurzame energie op te wekken. En na 2030, dan zien we wel weer verder hoe we met het gebied overgaan. We weten ook niet precies hoe de bevolkingsgroep. Uh, dan, uh, dan gaat plaatsvinden uh, en of het überhaupt dan nodig is om in het groen te bouwen. Oh, een veldje. <lacht> Wordt aangevallen door schapen hier! Nou, ik weet <lacht> Nou lijkt de strijd bij de gemeenteraadsverkiezingen volgende week toch tussen D60 en GroenLinks te gaan. Ja. Twee partijen die allebei zeggen we bouwen liever in de stad dan hier in het buitengebied. Ja. Dan lijkt u niet ver te komen met uw plannen. Uh, we zullen zien uh, hoe groot ze wel niet worden. En ja, GroenLinks, dat is, een, dat is natuurlijk een bekend verhaal. Die zijn voor windmolens. En ook nog eens zonder inspraak van burgers. Een slechte zaak. Zei Kees Bos van Stadsbelang Utrecht in gesprek met Jozefien Tree hier. Ik uh, praat nog even door met onze politiek commentator Joos Vullings in Den Haag. Joos, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Dat wat we net horen is natuurlijk niet een exclusief probleem voor Utrecht. Speelt elders ook wel, lijkt me. Nee, ja, dat is typisch een probleem voor eigenlijk voor alle, alle steden in de randstad. Die zijn ontzettend populair om te wonen. Nou, en dan, wat krijg je dan? Ja, dan neemt de druk op de, op de ruimte enorm toe. Al die steden moeten en willen woningen erbij bouwen. Maar ja, je wilt toch ook een park houden? Uh, ja, groen is goed voor de ontspanning. Maar wat je tegenwoordig ook hoort, we krijgen steeds meer plans bij je. En dan heb je groen nodig om dat water de grond in te laten lopen. En dan moet de auto ook nog ergens staan. Nou ja, die, die strijd zie je toch echt in die steden terug... van hoe om te gaan met die schaarse ruimte. En dat, dat zal scherpere keuzes van stadsbesturen vragen. Ja, en dan krijg je natuurlijk al snel, dat hoorde je hier net ook... de discussie over hoogbouw, want dan, ja, de lucht in... is een, is een manier om met die schaarse ruimte... Uh, om te gaan. Er zat uit overigens tegenover dat elders in het land. Uh, ja, weer, weer met gekrimp is. Uh, kernen uh, uh, kleiner worden. Nou, dat is een totaal andere opgave. Kortom, dus de, de, de verschillende opdrachten. die de besturen krijgen. in Nederland na nou, de verkiezingen, die lopen nogal uiteen. Ja, we zitten een week voor de verkiezingen. Dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar we moeten ook nog iets zeggen over dat referendum. over de WIV, de nieuwe inlichtingenwet. Neemt de spanning bij de kopstukken in Den Haag toe? Nou, ik moet zeggen, dat, dat, dat hele eh, referendum lijkt in Den Haag niet echt een rol te spelen. Ik, ik hoor er eigenlijk helemaal, helemaal niemand over. En ik moet zeggen, in mijn directe omgeving ook niet. Ik bedoel, dat, dat, ik bedoel, dat kan aan mij liggen. Maar, maar ja, nee, het, het speelt niet. Ik sprak gisteren in, in, in mijn eigen stad Leiden een, een, een politicus, dus een lokaal politicus... die had nog gehoopt dat dat referendum tot extra reuring zou leiden... zodat het opkomstverhogend zou werken... Maar ja, die keek inmiddels toch ook wel een beetje per teutert, dacht van, nou, Dat gaat waarschijnlijk toch ook niet gebeuren. Vinden ze het helemaal niet belangrijk dan in Den Haag? Nou, dat, dat referendum... Eh, de partijen vinden die, die, die wet wel belangrijk... maar eh, het, het is wel zo dat, ze, dat, dat iedereen weet... dat het kabinet de coalitie het toch gewoon doorzet. Ja, dat motiveert niet echt om, om, om, om campagne te voeren. Eh, dus men is eigenlijk meer met de gemeenteraadsverkiezingen bezig... Maar ook die campagne is wel wat aan de slappe kant. Er gaat een beetje, een beetje weinig energie vanuit, vind ik. Nou, ja, vinden ze het wel belangrijk? Nou, kijk, ze vinden, ze vinden het wel belangrijk. Eh, omdat ja, invloed op lokaal niveau, dat is voor iedere partij toch echt wel van belang. Zeker nu gemeentes meer te, steeds meer te zeggen krijgen. En daarnaast is het voor iedere partij toch een soort, soort zuurstof- en aanvoerkanaal van politiek talent. En hoe meer steden en dorpen je vertegenwoordigd bent, hoe meer ja, raadsteden je uiteraard dan hebt. Zeker als je goede uitslag hebt, dat zijn allemaal weer talenten voor de toekomst. Mensen die actief zijn voor je partij. Het is ook nog eens mooi als je in veel dorpen en steden gaat besturen. Eh, wethouders. Die doen dan bestuurlijke ervaring op. Kijk naar dit kabinet, hoeveel oud-wethouders daarin zitten. En zie daar dus ook het, het grotere belang voor partijen... naast invloed op lokaal niveau. Ja, het is toch een soort de, de talentenpool van een politieke partij. Nee. Joost Vullings was dat in Den Haag. Jurgen van Den Berg. Hello, Radio 1 Journaal. Ja, en komt er dan wel een eerlijke verkiezingsuitslag... en kunnen we veilig stemmen volgende week? Volgens IT-experts in RTL Nieuws niet. De software die wordt gebruikt bij tellen zou nog steeds niet goed beveiligd zijn. En is ook makkelijk te hacken. De minister die erover gaat, Ollongren, die zegt dat het niet zo'n vaat zal lopen. Maar Tweede Kamerlid Harry van der Molen van het CDA is er niet gerust op. We hebben nu een jaar de tijd gehad om die software te repareren. Um, en het lijkt erop dat dat nog onvoldoende gebeurd is. En dan kan er misschien wel een goede uitslag liggen. Maar om met uh, gebrekkige software te gaan werken bij iets wat zo belangrijk is, verkiezingen. Dat vinden we echt niet op zijn plaats. Pamela Young is plaatsvervangend directeur bij de Kiesraad. Goedemorgen mevrouw Young. Goedemorgen. Hoe zit het? Wat u betreft kunnen we veilig gaan stemmen volgende week? Wat mij betreft wel. Kijk, het is zo 100% veilige software. Dat, dat bestaat niet en daar kun je dus ook niet van uitgaan. Je moet dan ook maatregelen treffen om de risico's die er zijn... tot een minimum te beperken. Nou ja, die maatregelen die kunnen verschillend van aard zijn. Dat kan bijvoorbeeld technisch zijn of organisatorisch. Maar het gebruik van software valt als staat immers met hoe er in de praktijk mee om wordt gegaan. We hebben een aantal maatregelen getroffen in aanloop naar deze verkiezingen. Als technisch maatregel kun je dan bijvoorbeeld denken aan de dubbele invoer die in de software wordt afgedwongen. Iedere uitslag moet dus twee keer worden ingevoerd. En ja, dat voorkomt fouten. En als je het hebt over een meer organisatorisch maatregel die we getroffen hebben. Uh, dat is dat we tegen de gemeente met klem hebben gezegd. dat de invoer. dat moet plaatsvinden door twee verschillende personen. En uh, ja, door die vier ogen principe. Uh, wordt fraude mm. en misbruik tegengegaan. Ja, want uh, de, de, de CDA-Kamerlid. refereerde daar ook al aan. Hè? een jaar geleden verkiezingen gehad. Nou, toen, toen was ook al het verhaal van. het is niet helemaal waterdicht. Er is ja. een rapport opgesteld door Fox IT, dat is een beveiligingsbedrijf... door ja. de kiesraad, ja. um, maar daar zijn niet alle aanbevelingen van overgenomen. Ja. Waarom dan niet? Nee, we hebben gekeken naar wat de belangrijkste daarvan waren... die de meeste impact ook zouden hebben. Um, en die hebben we geïmplementeerd. We hadden ook uh, te maken met een beperkte tijd. Het is natuurlijk zo, als je software aanpast... dat je dat zeer zorgvuldig moet doen. Moet kijken of het implicaties heeft voor andere onderdelen van de software. Dat moet je ook uh, zorgvuldig testen. Beperkte en... tijd. Een jaar, een jaar geleden is het geconstateerd en we zijn nu een jaar verder. Ja, klopt. Uh, maar maar daar, ko daar komt veel bij kijken om dat op een zorgvuldige manier te doen. Ook nog rekening houden met de regelgeving, uh, wijzigingen die er zijn. En ook nog natuurlijk tijdig met, uh, met een tijdige uitrol naar de gemeente... die het natuurlijk allemaal uh, moeten uitvoeren. Ah, nou. uh, dus ja, daar gaat wel wat tijd overheen. Nou, de minister zei ook van, ja, ik kan niet 100% garanderen, ik hoor u dat ook zeggen. Maar ja. is, is onze stem dan veilig volgende week? Ja, wat mij betreft wel. En, en dat heeft er ook mee te maken dat uh, het gebruik van de software slechts betrekking heeft op een bepaald onderdeel van, uh, van, uh, van, het, uh, van de procedure. En dan heb je het over de optelling van de stemtotalen en de berekening van de zetelverdeling. En dat het niet onbelangrijk is om te weten dat waar het allemaal begint uh, met het vaststellen van het uitslag. Natuurlijk bij het uitbrengen van stem allereerst, wat natuurlijk op, uh, op papier gebeurt. Maar ook um, uh, de, de telling uh, die vervolgens geheel handmatig plaatsvindt zonder software en ook die ook op papier wordt vastgelegd Mocht er ooit twijfel zijn aan de software... dan kan daar altijd op terug worden gevallen. En het is ook voor een ieder transparant hoe dat gebeurt. Die procesverbaal zijn voor een ieder in te zien. En de minister heeft ook de gemeente met klem opgeroepen... om die digitale bestanden beschikbaar te stellen. Dus die zijn ook openbaar toegankelijk. Dus die twee kunnen gewoon door een ieder met elkaar worden vergeleken. En dat zorgt voor extra waarborgen. Die transparantie is een groot goed in de procedure. Dank voor uw reactie. Pamela Jong, is plaats van de directeur van de Kiesraad. Dan nu het sportnieuws op een rij. De Telegraaf opent het sportkatern met een paginagrote foto... van Irene Wust, waarop ze haar handen voor haar hoofd houdt. Klap in het gezicht staat erbij. De meest succesvolle Nederlandse Olympier ooit kreeg namelijk te horen... dat er volgend seizoen bij haar ploeg Just Lease... geen plaats meer voor haar is, omdat ze te oud is. Wust is 31. Huust vertelt dat ze een moeilijke week achter de rug heeft. Ik ben teleurgesteld en gekwetst, zegt ze. Maar ik wil niet met modder gaan gooien, zegt ze dus in de Telegraaf. Voor voetbaltrainers met ambitie om een eredivisieclub te coachen... is er aan het einde van het seizoen genoeg te kiezen. Maar liefst zes clubs nemen aan het einde van het seizoen afscheid van hun trainer. En volgens voetbalverslaggever Joep Schreuder is er ook nog een reële kans... dat Feyenoord en PSV aan het einde van het seizoen afscheid nemen van hun coach... Dus voor de geïnteresseerde werkloze trainers op nos.nl staat een overzicht van alle vacatures. Ook trainer Jurgen Streppel vertrekt aan het einde van het seizoen bij zijn club, Heerenveen. Hij heeft de Eredivisie club dus voor het uitkiezen, zou je zeggen. Maar Streppel heeft ook wel zin in een avontuurtje in de Premier League, zei hij in Langste Lijnen omstreken met een knipoog. Ja, misschien met Chelsea United wel. Nou ja, dan moet, eerst, dan moet er eerst nog iemand uit daar, Mourinho. Ja. Ja. Wat je zegt, maar als je mag kiezen tussen Vitesse, Excelsior, Sparta, Groningen... of Heer de Kles, zeg eens, welke zou je dan doen? <laughs> Ik heb geen idee. Ja, ook klinkt vrolijk voor een coach die straks werklo werkloos is. En over de reden van het afscheid liet hij overigens verder weinig los... behalve dat het gevoel er niet meer helemaal is. En de Telegraaf dan nog, die schrijft dat de aanhang van Bayern München... dribbelkoning Arjen Robben nog niet kwijt wil. De fans van Bayern smeken zelfs om een nieuw contract... voor de 34-jarige Nederlander, schrijft de krant. Robben zwaaide in oktober af als international... maar hij wil nog wel een paar seizoenen op topniveau blijven spelen. En zijn vader, Hans Robben, zegt dat er aan het einde van het seizoen... gesproken gaat worden over een eventuele contractverlenging... bij de Duitse landskampioen. Maar er liggen ook topcontracten in China, de VS... en het Midden-Oosten voor Robben klaar. Vanavond speelt Bayern München in de achtste finales van de Champions League tegen Besiktas. Maar Robbe komt niet in actie, want hij krijgt rust. En waar staat het stil, Dennis? Mooi. Nou, vooral op deze wegen. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en knopend Klaverpolder. Drie kwartier vertraging. De A32 Meppel-Herenveen bij Wolvenga Vijf kilometer door werkzaamheden. De vertraging is daar een kwartier. En een ongeluk op de A44 naar Amsterdam zorgt voor drie kwartier vertraging tussen Oesgeest en Kaagdorp. Zat achter. Kilometer. de linkerrijstrook is dicht we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 a long shot but well, it's working out so far so I spend my night shooting at Washington deze Ellen Stone Sleep zo heet het nummer. We gaan weer naar Hoogland. Daar is een lerarenstaking. Hoogland bij Amersfoort Martijn van der Zanden. Ja, goedemorgen inderdaad. Er wordt vandaag gestaakt inderdaad, de scholen in het midden van het land staken. Er is een grote bijeenkomst in Amsterdam, daar worden zo'n 20.000 leerkrachten verwacht. Maar dat geldt niet voor de leerkrachten van deze school, de Lange Noord inderdaad, in Hoogland. Want uh, Sandra, je bent de directeur hier, de leerkrachten blijven hier vandaag op school, maar geven geen les. Nee, alle leerkrachten zijn aanwezig. We hebben niet gekozen dit keer voor het middel staken om de, om de aandacht te krijgen. Maar we hebben een ludieke actie opgezet. En we hebben ouders gevraagd om een les of activiteit vandaag te komen verzorgen bij ons op school. Waarom voeren jullie op deze manier actie en reizen jullie bijvoorbeeld niet af naar Amsterdam? Nou, het uh, gaat om, uh, om de toekomst van, uh, van kinderen. De kinderen is het kostbaarste goed van, uh, van onze ouders. We hebben twee keer uh, de school dichtgegooid omdat het meer wel staakte. Uh, we hoorden ook wat mopperende geluiden bij ouders, want ja, opvangregels is hartstikke lastig. Ja, dus we hebben aardig wat bereikt, ook met het werkdrukakkoord. Maar we hebben met z'n allen gezeten van, ja, is dit nu het middel om de aandacht te krijgen van hè, uh, de maatschappij? Toen hebben we gekozen voor, uh, voor deze vorm. En ouders zijn ontzettend enthousiast. Ze hebben zich massaal ingeschreven om uh, hier een les te komen verzorgen. Ja, nou, daar gaan we het vandaag nog over hebben inderdaad. Want uh, waar jullie actie vervoeren, meer geld, dat is wel iets waar jullie achter staan, neem ik aan. Wij staan zeker achter de eisen die worden gesteld. Dat is het verlagen van de werkdruk en uh, hogere salaris voor de leerkrachten. Nou, daar kan uh, juffrouw Anouk van alles over vertellen. Die is van uh, groep vijf. Uh, inderdaad, ja, vandaag geen lesgeven omdat jullie actie voeren inderdaad, voor meer geld. Waarom zeg je, is het belangrijk dat dat er inderdaad gaat komen, dat geld? Um, nou, onder andere om meer handen in de klas te krijgen. De werkdruk is best wel uh, hoger. Er zitten veel kinderen in de klas. Er zijn ook verschillende uh, niveaus in mijn groep en in alle groepen eigenlijk. En je wil de kinderen toch op maat bedienen. Uh, en daarvoor is extra geld nodig om verschillende uh, ja, acties te ondernemen... waardoor we ieder kind gewoon onderwijs kunnen geven wat ze verdienen. Ja, jullie maken je ook ernstige zorgen over het leraartekort dat er is... en nou ja, dat, dat dat ook niet beter lijkt te worden? Nee, zeker. Er is gewoon een groot tekort aan leraren. We merken het hier al als iemand ziek is. Er zijn nauwelijks invallers te krijgen. En ja, je gunt toch ieder kind dat het een mooie ontwikkeling... in een toekomst tegemoet gaat. Is het ook wel spannend vandaag om de les uit handen te geven? Uh, ja, ergens vind ik het wel spannend, maar ik ga er ook vanuit dat de ouders uh, die zich opgegeven hebben hun uiterste best gaan doen, dus uh, we gaan het beleven. Ja, nou dan gaan we eens even kijken bij een van die ouders. Dat is Daniella. Uh, Danielle, uh, sorry. Inderdaad, want jij gaat lesgeven. Jij zag dit voorbij komen en je dacht: dit moet ik gaan doen. Ja, zo'n kans krijg je niet nogmaals. Dus uh, meteen met beide handen aangepakt en uh, ja, op zoek gegaan naar een leuk idee. Ja, is het ook wel spannend. Um, Allebei, allebei. Ja, je voelt uh, de, de ogen van de, van de leerkrachten in je nek. Maar uh, ja, je wil vooral een hele leuke ochtend. Ja. Waar, waar gaat je les over? Um, over rupsje nooit genoeg. En ja, daarbij de vlinders en de rupsen. En de uh, levenscyclus. En ja, uh, uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen vlinders gaan kweken in de klas. Wat vind je van deze manier van, van actievoeren? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, ik denk dat je hier veel meer aandacht mee. Uh, meevraagt voor de, voor de actie. Ja. Okay, nou, ga verder met de laatste voorbereidingen... want de lessen beginnen hier inderdaad om half negen... en dadelijk gaan we kijken hoe die verlopen. Martijn van der Zande was dat. NTO Radio 1. Mijn naam is Thijs van der Brink... en vandaag ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem.